Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. ik Hocken met het NOS Journaal. In Koevoorden probeert de brandweer een jongen van vijf... onder het puin te halen van de geelroem die vanmiddag instortte. Het kind is aanspreekbaar, zegt burgemeester Bouwmeester van Koevoorden. Maar hij maakt zich wel zorgen omdat de jongen er al uren ligt. De vader raakte gewond, hij is uit het pand gehaald... en naar het ziekenhuis gebracht. De man is de eigenaar van de geelroem... Op beelden is de ravage goed te zien. Het dak van het pand in Koevoorde staat op de grond en de rest is weggeslagen door een explosie. De oorzaak daarvan is nog onduidelijk. Stakingen hebben Frankrijk voor de derde dag op rij voor een groot deel lam gelegd. Net als op voorgaande dagen lag het openbaar vervoer in het land grotendeels stil en gingen actievoerders in meerdere steden de straat op. De landelijke protesten begonnen woensdag toen vakbondsleden in het hele land het werk neerlegden uit protest tegen het plan van president Macron om het pensioenstelsel te hervormen. Hoewel Macron benadrukte dat hij de pensioenleeftijd van 62 jaar niet wil aanpassen, verwachten veel Fransen dat ze er in de nieuwe plannen op achteruit gaan. De vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Taliban zijn hervat. Dat melden een woordvoerder van de Taliban en een anonieme Amerikaanse bron die bij de gesprekken betrokken is. Die gesprekken zijn net als eerder dit jaar in Qatar. In september stopte het overleg, net toen ze er ongeveer uit leken te zijn. De VS wilde dat de Taliban beloven het geweld te verminderen... en dat de Taliban geen uitvalsbasis meer vormen voor terreurgroepen als Al-Qaeda. En de prijs voor het irritantste radiospotje, de Lode Leeuw... gaat dit jaar naar het bedrijf Social Deal. Volgens NPO Radio 1-programma Radar Radio... ergeren luisteraars zich aan het geschreeuw in de reclame...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 Aan het einde van de nacht gaat het van het westen uit regenen en de wind neemt dan ook toe. Ook morgenochtend regent het, smiddags wordt het droger, de wind... ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is R Hart de Hacht van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Je hoeft maar even niet op te letten en je bent net die ene persoon die in een mail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 ZFM. Ho, ho, ho! Dit is Kerst. Met ZFM. Met nu, nu. De Euro Breakdown.